Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal wereldkampioen wielrennen. In Noorwegen veroverden ze de wereldtitel op de weg. Halverwege de koers was ze nog betrokken bij een valpartij. Daarvan herstelde ze snel. Op acht kilometer van de finish demareerde Chantal Blaak uit een groep van zeven renners. Ze liet haar achtervolgers achter zich en reed solo over de finish. Het is de derde gouden medaille voor Nederland op het WK wielrennen... na de wereldtitels voor Annemiek van Vleuten en Tom Dumoulin op de individuele tijdrit.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 Mexico is getroffen door de derde zware aardbeving in enkele weken. De beving met het epicentrum in de deelstaat Oaxaca had een kracht van 6,1. Een aantal gebouwen die door de vorige beving beschadigd waren zijn nu ingestort. Want twee weken geleden was er in de regio in het zuiden van Mexico een aardbeving van 8,1. Toen vielen er 65 doden. Mexico stad werd een paar dagen geleden ook al getroffen. En bij die beving kwamen bijna 300 mensen om. Een deel van de 46 voetbalhooligans die gisteravond in Zwolle werden aangehouden zit nog vast. Supporters van Go Ahead Eagles hadden vernielingen aangericht in een trein toen ze terugkwamen van de wedstrijd tegen FC Emmen. Volgens de politie zochten ze in Zwolle de confrontatie met fans van rivaal Pek Zwolle en werden ze de trein ingeleid waar vervolgens diverse ruiten sneuvelden. Hoeveel fans er nog vastzitten is niet bekendgemaakt.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 Zomerhits Dit is de zomer van ZFM Met, Met. nu Entertainment for you 5, 4, 3, 2, 1, 0 Let's start the party Se você Radio 106.9 FM. Shake your body, baby. Do that, come, guy. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby. Do that, come, guy. No, you can't control yourself any longer. Uh -huh. Come on, shake your body, baby. Do that, come, No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music. Zo, en dat, uh, ja, dat waren ze dan. De Miami Sound Machine uit vervlogen jaren. En uh, wat gaan we doen? Ja, ik denk... Uh, ja, wat we gaan doen is de drie op een rij van Fred Heij. Blijf lekker luisteren tot 7 uur. En ja, dat allemaal op die 106.9, 104.5... En natuurlijk op de Kabelkrant hier in Zandvoort. En we beginnen met Jody Boesje. En I can't be with you tonight. De drie op een rij van Fred Heij. I love wasn't here with me Though I won't De drie op een rij van Fred Heij. Was zo so lang. I'm dumping on a string De driehoeverij van Fred Heij. Ik ga Mijn da tvoja miluje ga ruka, A dušu bih dao da to budem ja I znaj mi ću sobust pogledam na te Da gledam te kao na te ekranu I provez ik u njoj najteže sate. Je zegt dat je nog steeds een ander niet je me De drie op een rij van Fred Heij. Ja, dat waren ze dan weer. Ja, we begonnen met uh, Julie Bush en Kent. Uh, can't uh, be with you tonight. En als tweede Andy Gip en uh, Just to want to be your everything. En als laatste natuurlijk uh, Zee uh, uit Kroatië in 1997. En Isnaimiku Sobu Pogledon Nate. Ja, oftewel een kamer met uitzicht over jou.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 In mijn hart zal je nooit verliezen van wat jij gaat. Martin. En uh, toch zal ik altijd aan je denken. We gaan verder met Ferry de Lid. En uh, waar ga je heen? Ik weet het niet. Blijf lekker luisteren. Waar ga je heen? Vanavond. Waar ga je heen? Laat mij niet alleen. Vanavond. Waar ga je heen? Ik ga met je mee. bij ZFM Entertainment, voor jou tot de klokjes van 7 uur. En we gaan lekker verder met Rob Zorren en Zonder Afscheid. Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. Ik mis je lach, ik mis je warmte om me heen.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 Nu tevreden denk je niet meer aan het verleden Ik vraag me steeds weer af Waar is, is het aan? Het leek normaal Jij was altijd in mijn buurt Klinkt zo banaal Maar langzaam dood het liefdesvuur. En zonder erg Alloerde wij pijlen Uit elkaar en onbewust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 Shiny We zitten nog steeds naar uh, de gezellige station vanuit Zandvoort. ZFM. En dat allemaal met entertainer tot, uh, entertainer voor u Tot de klokjes van 7 uur. Ja, ik wil te snel gaan, dat is ook niet te bedoelen. Ja, blijf lekker luisteren, want na mij uh, krijgt u natuurlijk, uh, ja, de lijst. De lijsten. Uh, en, uh, ja, we gaan verder met Frank Rijken van Oost. En hij hebben het over hemelse liefde.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 Want vanaf de dag dat jij mij verliet, ben ik een gebroken man Maar waar jij ook bent, zal jou ooit weer vinden Uitkruipen sinds jij weg bent En ik weet niet of ik ooit aan dit alleen zijn Ben ik al Omdat de leegte en de stilte in ons huis vuur niet dat je weg bent Want vanaf de dag dat jij mij verliet Voelt dit niet meer aan ons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 En ik voel nog steeds jouw armen, stevig om me heen. Vertel me toch waarom juist, had ik moois maar moest ontglippen. Het leek zo lang geleden dat de zon uitbundig voor ons ging. Heerlijke plaat is dit, Frankrijk en van Oost. Deze zanger uit Utrecht. Hemelse liefde, hier bij CFM. En wat ga ik doen? Ja, ik ga een, uh, ik ga natuurlijk uh, een lekker plaatje draaien voor mijn, uh, voor mijn, vrouwtje. Zelka, deze is voor jou, Olivier Dragojevic en Jedina. Ти си единна и само Тебе сърце зна, ти си единна, край Тебе, а се бреди, ти си едина, без Тебе душа не масна, Isamo te benu bi Тебе сърце зна, ти си един, край тебе, я се бра, ти си един без тебе душа нема, ти си едина si, Ti si jedina, i samo tebe. Deze was voor jou, Zelka. Olivier Dragojevic en Jelina. En we gaan lekker verder met German Jackson en Piazadora. En When the Rain Begins to Fall. En blijf lekker luisteren. Ook na 7 uur, de lijst lijsten. Met Eurobreakdown Euro Breakdown, Mike Boulay. Blijf lekker luisteren op die 106.9. When the rain begint te fall, hier in Nederland, dan blijft het meestal eventjes regenen. We gaan verder met Madonna en You'll Ook zo'n lekkere gauw houden. Blijf lekker luisteren, want na mij, de urban Breakdown. You think that I live without your love.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 You Entertainment for You. Dat op uh, zaterdag 23 september of, 19 ik zeggen, 2017. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En blijf er zeker bij, want uh, na mij, Mike Willet. Met de lijsten, lijsten. En uh, ja, heerlijke muziek. Als je van de top 40 houdt, natuurlijk. Ik zou zeggen, uh, ja. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. De komende twee weekjes, uh, ja, dan ben ik even vrij. Dus dan zijn we er even niet. Maar na twee weken is dan, uh, ben ik graag weer bij u terug. En dan hoop, uh, hoop ik weer van u te horen. Ik zou zeggen, bedankt, groetjes, bye bye, een goed weekend nog. Hoi.